De gewapende overvallers bonden een aantal hotelgasten vast en namen spullen mee, vooral geld, elektronica en kleding. Het weer vannacht vanuit het westen toenemende bewolking. De minima liggen rond 13 graden en plaatselijk kan mist ontstaan. Overdag neemt de bewolking verder toe en lokaal valt er wat regen. Temperatuur ligt tussen 18 graden op de Wadden tot 22 in Limburg. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zeni Zandvoort. Een zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu de nacht.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 I want van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM Ze is geen medicijn tegen het tikken van de klok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 Bloeien. niet één uit duizend nachten geen uitgestoken hand die het, het eind van al mijn wachten nee meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil zij maakt het verschil Geen slap excuus voor wat ik graag had willen zijn geen droom geen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 Touch <laughs>